U luistert naar Radio 2, de AVRO. Het is tijd voor ons hoorspel. De verdwenen koning. Een hoorspel in zes delen... naar de gelijknamige roman van Raphael Sabatini. Regie, Dick van Putten...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 ...dat ik hier ben gebracht om hem in het ongeluk te storten. Dat ik dingen zou zeggen waardoor... ...waardoor... Charlotte... ...jij denkt toch niet... ...je weet toch dat ik nooit zou zijn gekomen... ...als ik geweten had... ...kalm, Justine, mijn kind... Maak je geen zorg. Ik heb niets te vrezen van al hetgene er door jou... ...of wie dan ook geopenbaard kan worden. Ook niet als je verklaart dat u het enige kind bent van haar vader's zuster... ...en dat u Père Delie heet...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 Zijn vrienden vonden het echter raadzaam hem naar het Pruisische hof te brengen. Ik kan dat stellig verklaren aangezien mijn eigen oom, Ulrich van Enze, met de taak was vereerd de jonge koning buiten Frankrijk te brengen. Mijn omslag daarin met de jongen Genève te bereiken. Daar zaten agenten van de regering hem op de hielen. En hij bestoot het meer over te steken om een wijkplaats te vinden in het Pruisische prinsdom Neusatel. Tijdens een storm ondernamen zij die tocht, maar de boot verging...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 Dat weet pal staan. Pal en vol vertrouwen. De, de deur, monsieur le baron. Dat zal je je gemene nek kosten, de la Jij hoeft niet bang voor me te zijn, hoe Ik vecht niet met boekeraars. Ik zou wel eens één ding willen weten, Fouché. Wie geeft mij mijn drie miljoen terug die ik je voorgeschoten heb? Wee je gebeend als je mij tekort doet. Zwijger!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 Durf je mijn dochter nog aan te spreken? Is dat niet erg genoeg dat je haar belachelijk hebt gemaakt? Mama, spreek er nog ergens goed voor. Jij zult hier voor boete voorzien. Jij grijnzende duivel. Ik hoop dat ze je naar het schavot sturen. Koningsmoordenaar. We zijn dus maar met z'n drieën overgebleven. Zelfs de schone tedere Pauline heeft ons verlogend.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 dat Lootwijk de zeventiende voor het eind der maand in de Tuilerie zal zijn. Ja, binnen. Monsieur Desmarais vraagt u over dringend te spreken. Desmarais? Laat hem binnen. Mm. Dit is Volant, monseigneur. Mijn agent uit Antibes. Volant? Wat doet u hier? Waarom met u niet op uw post? Dat had u kunnen raden, monsieur Le Duc. Slechts één ding kon u van mijn post doen werken. De keizer. De keizer.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 Waardelijk, Bonaparte had moeilijk een beter moment voor zichzelf kunnen kiezen. Of slechter voor ons, dunkt mij. Je kunt gaan, Volant. De marais wacht in de antichambre, ik heb straks orders voor je. Ja, monseigneur. Oh. Dit is een donderslag uit heldere hemel. Ik kan er geen rampzalige verwikkeling in denken. Verwikkeling? Het betekent alleen dat er een andere en een sterkere persoon is opgestaan om die dikke draak op de twilerie te verslaan. Wat helpt dat ons? Dat was toch je hele doel?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 ...en hem in vrijheid te laten gaan... ...om een gelukkig mens te worden. <laughs> Zo hebt u alles omgedaan gemaakt... ...wat ik gedaan heb om van een man een koning te maken. U hebt het doel van uw vroege vriend... ...Burger Chaumet bereikt... ...namelijk van een koning een man maken. Het wiel is een volle slag rondgedraaid. We eindigen waar we twintig jaar geleden begonnen zijn... ...en al wat in die tussentijd gebeurd is... ...telt niet meer mee...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 Justine, Els Buitendijk, Joseph Perrin, Jos van Turenhout, Tante Suzanne, Tine Medema, Madame de Castillon-Fouquier, Viche Bouwmeester, Ouvraar, Huip Horizont, Lebrun Brun, Wam Heskes, Karl van Enze, Hans Veerman, de hertogin d'Angoulême, Dogi en de had Dick van Putten.